Ismaël De Bruin met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu vraagt het Rode Kruis om eten en medische hulp te verstrekken aan de Israëlische gijzelaars in Gaza. Op x zegt hij dat ze systematisch worden uitgehongerd en fysiek worden mishandeld. Vrijdag verspreiden Hamas en Islamitische Jihad beelden van twee uitgemergelde gijzelaars. Ook demissionair minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken reageert op de beelden... en noemt de behandeling van de gijzelaars barbaars en zegt dat Hamas ze direct moet vrijlaten. In Nieuw-Zeeland is een vrouw opgepakt die tijdens een busreis in een koffer een peuter vervoerde. De koffer zat in de bagageruimte van de bus. De politie werd gewaarschuwd door de buschauffeur die iets zag bewegen in de koffer. Het kind had het heel warm, maar was verder ongedeerd. Het meisje is naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. De vrouw van 27 wordt verdacht van kindermishandeling en verwaarlozing. Pauline Ferrand-Prévot is de winnaar van de vierde editie van de Tour de France Femme. De 33-jarige Française van Visma -Lise Bike verdedigde niet alleen de gele trui... maar won ook nog de zware bergetappe van vandaag. Demi Vollering eindigde als tweede. Kasia Niuyadoma werd derde. Atlete Lieke Klaver heeft bij de NK Atletiek in Hengelo de nationale titel op de 200 meter veroverd. In de finale hield ze Femke Bol net achter zich. 400 meter specialiste Klaver was op de halve afstand in 2020 en 2022 ook al eens de beste. Klaver en Bol maakten een uitstapje. De twee atletes die normaal op de 400 meter in actie komen liepen op de 200 meter met het oog op de wereldkampioenschappen volgende maand in Tokio. Dan het weer vanuit het westen buien die naar het oosten trekken. Er staat een stevige wind uit het westen. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 14 graden. En morgen in het noorden bewolking en een bui. In het zuiden geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het je journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM.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 bij het programma in gesprek met... en ik ben Ben of Eugen. In de maand juli kwam ik als Rode kruisvrijwilliger twee keer per week bij de strandrent Thalassa. Daar kwamen uit het hele land ouderen naartoe... voor een stranduitje. Het was allemaal georganiseerd door het Nationaal Ouderenfonds. Kees Oud, ook uh, al die dagen... Paraat, vermaakte de mensen tijdens deze stranduitjes met liedjes... en begeleidde zichzelf op de Accordeon. Laten we eens kennis maken met Kees. Zo, en daar uh, op de achtergrond klinken de eerste klanken van de Accordeon. En de Accordeon is van uh, Kees Oud. Kees, uh, welkom in ons programma. Uh, je bent een Noord-Hollander, uh, geboren en getogen. Geboren en getogen, ja, Benno, ja, zeker, ja. En uh, ja, hoe, hoe was dat? In, waar in Noord-Holland ongeveer? Uh, in Schorel. Uh, het is nu uh, gefuseerd met uh, Bergen en Egmond, de best gemeente. En, uh, maar toen was het nog uh, gewoon Schorel. En dat, daar heb je eigenlijk je hele leven gewoond, in, de, in die conterrein? Ja, dat klopt. Ja, ja. En je bent jong met, uh, begonnen met accordion spelen... Uh, ik denk, Benno, dat ik uh, op mijn zesde jaar een accordeon kreeg. Van mijn vader en moeder. Die het, zoals vele vaders en moeders, niet zo breed hadden. En dat wist ik als klein ventje wel. Maar ik was blij. En ik, toen heb ik toch gekozen voor een accordeon. En ik ben er nog steeds heel blij mee dat ik dat heb gedaan, zeg maar. Ja. En uh, laten we het eens even over accordeons hebben. Je hebt een zogenaamde piano-accordeon bij je. Ja, dat klopt. De toetsen-accordeon. Ja. ja, en uh, wat, hoeveel verschillende soorten zijn er? Nou, er zijn heel veel verschillende zo soorten. Zoals uh, Karel Kraijhof, die speelt op een. Uh, ja, waar speelt hij ook weer op? bandejon Jong. Oh, dankjewel, ik was het even kwijt. Ehm. <laughs> um, Bandoneon. En dan heb je nog die, die, die, die, die Oostenrijkse accordeons. De Klingentaler, hè? die klinken dan weer anders. Uh, en dan heb je nog de, de Knoppen accordeon. Waarop uh, uh, Johnny Meijer ook speelde. De beroemde, geweldige, virtuoze accordeonist Johnny Meijer. Ja. Ja. ja, die heb ik uh, in de voorbereiding van dit programma uh, ook lang zien komen. Die man die kon ongelooflijk snel spelen. Hè? Hij, hij werd gezien, uh, ook internationaal. Uh, als een van de beste, zo niet de beste accordeon ter wereld, maar ik, ik, ik, er zijn nog andere accordeons die, die, die hebben andere stijlen. Bijvoorbeeld in de balkan doen ze weer andere muziek. Uh, maar tegenwoordig hoor ik wel eens uh, op Facebook, kijk ik een enkele keer, en dan komen er uh, hele jonge mensen, dan praat ik over vijf, zes, zevenjarige jongens en meisjes, die al vi vi virtuoos, en dan let ik natuurlijk speciaal op hun uh, kunnen en kennen op de accordeon. Uh, dat, is, dat, dat, is, dat, is, dat is bijna niet te geloven. Die zijn waarschijnlijk elke dag uh, bezig met... Uh, met, uh, met uh, dus ja, dat, dat, ik, ik, daar sta ik nog steeds versteld van. Dat die, dat die dat zo snel hebben kunnen leren, zeg maar. Ik hoor het. Uh, even terug naar die uh, Roger Meyer. Die, uh, was, was uh, um, uh, die was iets ouder dan jou. Oh, wacht even aan de telefoon. Ik ben bang dat dat mijn ex-vriendin is. Uh. <laughs> Die draait gauw weg. Even kijken hoor. Je hebt nog wat ex, hè? Uh. Ja, ja, ja, ja. Maar die zijn allemaal ouder dan ik, al. Uh, uh, ik draai hem even weg. Sorry. Weg. Zo, ja, weer mee. Ja. Goed, um, een intermezzo. Um. Die, die Roger May die was, die was ietsje ouder dan jij, begreep ik. Want die is overleden in 2021. 2021, 80 jaar. Hij was van 1940, maar jij bent van 1948, 47 1947, ja. ja. ja. Hoe, hoe was dat eigenlijk? Dat zat ik me eigenlijk ook nog over te vragen. Hoe, hoe was dat eigenlijk? Je bent geboren na de oorlog, opgegroeid in de naoorlogse tijd. Ik heb wel eens van tijdsgenoten van jou begrepen... dat was, uh, er was niks in die tijd. Uh, bedoel je op entertainmentgebied of zo? Nou, in alles. De, dat heel, het hele land moest eigenlijk opnieuw vorm worden gegeven, opgebouwd worden... Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat, dat, dat, helemaal wat je zegt. Uh, maar ik heb me daar eigenlijk niks, of niks van aangetrokken. Je bent, je, je bent natuurlijk hartstikke jong. Vooral als zesjarige. En dan is het natuurlijk een feest als je zo'n accordion-cadeau uh, krijgt van je vader en moeder. Ik heb daar ooit ook een liedje over geschreven. Nou, hoe ging dat? Uh, nou, ik zeg het even op. Uh, als, als jochie van amper zes. kreeg hij zijn eerste les op een kleine rode trekharmonica, hij speelde heel gedwee. De toonladder in C bij elkaar gespaard door zijn pa en, ma. en... <lacht> Leuk. En wat voor deuntje daar dan mee? Uh, ehm... even kijken. Weet je dat nog? Als Jogi van amper zes... Kreeg hij zijn eerste les... Op een mooie kleine trekharmonica. Hij speelde heel goed mee, De toonladder in C door Rimi van Sotila. Dat muzikale vindje met zijn mooie instrumentje bij elkaar gespaard door zijn pa en ma. En er komt een soort uh, muzette achter. zoiets. Ik hou het kort, dan kunnen we meer praten. Ja, ja, precies. Anders, anders wordt het meer een concert dan een interview. Ja, ja. En ik heb begrepen, een accordeon is eigenlijk een verzameling, en daar heb ik het over, de akoestische accordeon, een verzameling van mondharmonica's, maar dan aangedreven door een balg. Door een balg? Eigenlijk uh, is dat heel correct wat je zegt. En als je het over mondharmonica hebt, dan, denk ik, dan denken we misschien wel aan de, aan de grote Toet Stielemans. Ja. Uh, mag ik even een geluidje laten horen ja. ertussendoor? Dat vind ik ja. juist zo leuk dat we dat uh, even. Het is een elektronische accordeon, hè? Ja. Misschien zegt dit je wel wat. Heb je hem ooit wel eens ontmoet, onze Toet Siedemans? Jammer genoeg niet. Ja. Ook met uh, Johnny Meijer heb ik wel heel veel cd's van. Maar jammer genoeg heb ik hem nooit uh, live kunnen beluisteren, Benno. Hij was een hele integere man, heb ik wel eens begrepen. Dat klopt. En, uh, maar hij had wel zo zijn eigen dingetje. Als hij geen zin had, dan, uh, dan, uh, dan, rookt hij, uh, dan stak hij weer een sigaar op. En dan, dan, dan met zijn armen over de accordeon en dat het accordeon. Het was geen makkelijke man. Ja. Maar hij was wel... Uh, meer een virtueuze accordionist. Ja, ja. Uh, ja, jij had het over stijlen, verschillende soorten accordeon. Die, maar wat is het eigenlijk het verschil tussen een bandion en een accordeon? Nou, bandion, uh, ik weet wel dat uh, Karel Kraaienhof heeft gespeeld natuurlijk voor, uh, voor, het, voor uh, Willem, uh, Alexander en ja. Maxima. En uh, dat is, uh, voor hij dat deed, goed kon spelen. Uh, bespelen. Uh, heeft hij 17 jaar moeten oefenen. En dat is diatonisch. Dat betekent dat als je de accordeon of de bandoneon... in dit geval benau uittrekt... dan krijg je een halve toon. En als je hem weer in dan krijg je een halve toon hoger of lager. Dan kan je nagaan hoe moeilijk dat is. Dus dat is een extra moeilijkheid die daarbij komt nog. En wat mij opviel... dat, dat hij... Uh, hij staat echt met zijn armen wijd. Hè? Het is, het is een, een relatief klein instrument... Maar je moet wel een bepaalde spanwijdte in je arm hebben. Dat klopt. Nou, heb ik korte armpjes. Dus ja. <laughs> dat is helemaal niks van mij. Ja. Maar als je het goed vindt. Kijk, de, we hebben het nu over een elektronische accordeon. Ja. En, uh, maar je kan het wel uh, ja, niet helemaal nabootsen. Of dat is geen goed woord. Maar als je, je, je weet wat het. Uh, ik begin er bijna van: daar heb je een wit zakdoekje bij. Hè? Dat is wel <laughs> met Adios Nonino, welke bij maximaal de nodige emoties opriep. Met Kees Oud praat ik even door over deze meneer Kruijnhof. De grote uh, Piazzolla, de Argentijnse man op Bandoneon... die heeft zelf complimenten gemaakt naar... Uh, naar uh, hoe heet die? Uh, Karel Kruijenhoff. Ja, Kruijenhof. uh, geweldig, uh, meneer. En um, nou ja, daarmee uh, had hij zijn naam eigenlijk internationaal gevestigd. Uh. Ja, meer, meer aandacht kan je niet krijgen. Ja. Ik, maar ik, probe, ik moet eerlijk zeggen, ik probeer met deze accordeon over maximaal gesproken. ook het maximale eruit te halen. Ja. Ook voor deze mensen die straks komen. Ja, ja. ja. precies. Want uh, in een interview zegt je. Ja, ik, uh, we hebben het even over beroemd zijn en beroemd worden. Ja. Jij hoeft er niet beroemd te worden. Nee, absoluut niet. Ik, uh, wat ik nu doe. Uh, daar bleef ik heel veel plezier aan. We zitten hier natuurlijk in, in Zandvoort. Uh, mag ik dat zeggen of niet? Ja, we zitten in Talassa. Ach. Het mooie Talassa. Oh, nou, mooie reclame. Ja. Reken jij af? <lacht> <lacht> maar uh, nee, uh, uh, dat zeg ik. Het, het, is, het, is, het is zo mooi om voor uh, mensen te spelen. Ik heb uh, over een uh, ja, over anderhalf week ben ik ook jarig. Ik word een 78, maar ik ben blij uh, dat ik dat nog en vooral mag doen voor de mensen die straks hier ook komen, ja. hè, van de thuiszorg. Ja, daar gaan we straks even over hebben, natuurlijk. Um, die, uh, ik wou even teruggaan naar dat ja. beroemd zijn. Hè. Dat is, wat ik ik, ik las dat, en toen vroeg ik me af van als artiest. Uh, als, als je als artiest beroemd wordt, dat betekent toch eigenlijk een soort van erkenning van jou uh, als muzikant. Ja, dat, dat klopt. Maar uh, er zijn ook mensen die hun uiterste best doen om beroemd te, te worden. En soms lukt dat, soms lukt dat niet. Maar ik ben er, ik ben er wat, wat was van. Ik heb wel de mogelijkheid gehad. Ik ben in Japan geweest ook. Daar had, kon ik een jaar spelen voor veel geld. Maar uh, die, de, de, het bevier, ik was blij dat ik weer via Engeland de, de blonde duinen hier zag verschijnen beneden mij. Je kon niet gedijen in Japan? Nee, er was een bepaalde hiërarchie nou En dat stond me niet zo aan. En dat uh, kwam er bijvoorbeeld een bus met schoolkinderen. En dan stapten ze uit en dan moesten ze op een knietje zitten. Oh dat als je als eerste opstond, dan werd je gewoon afgevoerd. En dat heb ik een paar keer meegemaakt. En dat, dat, dat is niks van mij. Misschien is dat wel veranderd hoor, dat, die, die hiërarchie waar ik nu ja. over praat. Maar, nee. maar wat, wat deed je in Japan? Uh, dat was met een dansgroep Gaida uit Bergen. En er waren nog twee andere muzikanten. Een, um, een jongen op klarinet en een gitarist en, en ik zei de gek... Accordeon. En wij moesten die dansers, die waren er ook bij, begeleiden met muziek. Zo was het. En toen mm. kwamen al die Japanners uh, naar ons toe. En allemaal giechelen en uh, CTS's en zo. Weet je Op de foto. En <laughs> ja, maar het was wel. Het was wel een, een, een, een, ik heb wel wat meegema leuk meegemaakt. Ja. Leuke dingen gedaan, ja. Nou ja, je zit wel even in, uh, aan de andere kant van de wereld. En een heel andere culturen Totaal anders. Ja. Vond je het eten wat? Eh... Uh, op probeer geen rijst eten? Ja, ik, ik, ik, rijst, je hebt rijsttafels en rijsttafels. Maar uh, er was een, een, een, een dame, die had een kroeg daar. Uh, ze zegt uh, bij de mensen, overal San achter is. Zij heette mama. Ik zeg, hallo mama San. Maar die was een beetje gek op geworden. En uh, mijn, mijn kleren waren allemaal smerig. Toen ben ik in een natte kimono ben ik naar die kroeg, kroeg uh, gegaan. En toen kwam ze heel dicht uh, bij me zitten. Nou, ik zal me niet vertellen hoe dat ve uh, verder ging. Maar uh, ja, je, je raakt allemaal... Uh, nou, dit, dit programma wordt s'avonds uitgezonden, Kees. Dus, dus alles kan, hoor. Oh, met een wijntje erbij misschien. Of een sake. Ja. <laughs> Oei, een sake, een rijst, rijstwijn is dat, hè? Dat is rijstwijn, ja. ja, ja. ja. voelt je het lekker? Uh, nee. Ja, nee. Dat is ook zo met uh, Griekse Oezo. daar word je ook nee. met overladen. Ja. Maar, uh, maar ja, dat zijn, dat, zijn, dat, zijn, dat zijn de nationale drankjes natuurlijk, hè. ja. ja. Ja. Je hebt uh, veel bandjes gespeeld. Uh, uh, ja, doe je dat nog? Of... Uh, nou, Ik doe wel eens uh, met andere muzikanten. Uh, of ze huren mij in voor een leuk prijsje. Uh, dat vind ik wel leuk. Ik heb vroeger in de FIPS gespeeld. Uh, eerst met Robert Stanley. Die woonde in Nijmuiden. Dat was een Surinaamse zanger. Geweldige zanger. En toen uh, hadden we nummer drie hit. Op een gegeven moment in... Uh, waar was dat ook al? In, in Wenen. En uh, we zijn toen op uitnodiging van de Weense TV daar naar het hotel gegaan. Uh, hotel Wenen. Uh, en daar was ook uh, de groep ABBA. Die hadden net het Songfestival ge gewonnen. En die eigenaar van dat hotel had heel slim ABBA al geboekt. Mm. Voordat ze hadden gewonnen. Want die dacht, ja, ze winnen wel. Dus ik zit aan tafel. Uh, daar we zouden net gaan dineren. S avonds. En dan komt er een mooie blonde dame de trap af. Ik zei, jongens, moet eens kijken. Dat lijkt Agneta wel. Sprekend. Ja, dan heb je Kees Oud weer, zei, zei die bandleden. En, uh, maar toen ging ze naast me zitten, Benno. En ik had het, geloof ik, gisteren al verteld. En ik, ik kreeg geen hap op mijn keel. Wat een mooie, wat een mooie vrouw, joh. Zo blond en ik viel toch al een beetje blond. Ja. Nou, oh, dan zat je slecht in Japan, want daar is iedereen heeft zwart haar. Ja, die, dat, dat, die, die dames waren ook veel te klein voor me. En ik ben zelf ook nogal klein ventje. Dus, hè. Maar je hebt niks, geen contact gehad met de leden van ABBA? Ja, we hebben die avond nog gesproken met elkaar. En wij, wij werden gezien als zo'n als, als Hollandse topband... Uh, nou, we, waren, we, we hadden best een leuke band. Maar ja, Aba, die brak toen meteen door, wow. he, daarna. Dus, dus uh, Wereldformatie. Wereld, wereldformatie. Of, ja. dat leven, of dat leven zo leuk is, dat moet je ook maar afvragen. Want uh, soms weten ze, dat weet ik ook van, uh, van zangeressen en muzici... Ze hebben zo'n druk leven, dan stoppen ze uit het vliegtuig weten ze nog niet in welk land ze oh, zitten. Ja, dat, dat, dat sluit goed aan wat je daarnet vroeg aan mij. Wil je beroemd worden? Dat is, dat is de keerzijde van de medaille, denk ik, toch ja. wel. He, je bent je, altijd maar die fotografen en je, om je heen. En het lijkt, het lijkt me vreselijk. Kijk naar de, de, Diane van, uit, uit Engeland, ja, weet je wel. Ja, ja, ja. Dat is typisch. Dat, ja, dat is, dat is heel erg afgedrukt. Zo erger kan het eigenlijk niet. Ja. Maar nee, dus ik ben blij dat ik met jou hier zit te praten. Ja. Case Oud sprak al eerder over hem. Johnny Meyer, nu met Sweet Georgia Brown. Johnny Meyer was bij het grote publiek... vrijwel alleen bekend als begeleider van smartlapperszangers. Maar was in feite een briljant jazz En Case zei het al. Johnny Meyer was briljant op zijn accordion. Met Case praat ik nu verder voor wie hij eigenlijk speelt in Thalassa. En eens kijken wie zijn opdrachtgever is. Dat is oudere fonds, ja. Uh, en daar speel ik al, ik denk, 20, 5, wel, misschien wel 25 jaar. Uh, met veel plezier ook. En Willem uh, Schottinghuis die regelt het allemaal hier. En als ik zie hoe die mensen, ook die vrijwilligers... zo hard werken voor, en zo liefdevol zijn voor die mensen... Ook met, die, met, die, met, die, met die, die, die dingen die naar het strand gaan. Hoe heet die ook? Ja, die strandrolstoelen. Strandrolstoelen met die luchtbanden. Maar evengoed blijft het zwaar werken... om door dat mulle zandhel heen te, werken, te moeten werken. Dus ik heb er diep respect voor. Ja. Ja. En er wordt voor jou gezegd van... je treedt op tijdens de lunch. Dan zijn de mensen lekker aan het eten. Binnen of buiten. Het is nu prachtig weer in Zandvoort. Ja, ja. Um, dat je het, de sfeer eigenlijk goed aanvoelt. Maar dat snap ik ook wel. Als je 20 tot 25 jaar doet. Dan krijg je daar denk ik ook wel een gevoel voor. Ja. Het is... Uh, dat is zo. Je kijkt de mensen aan. en uh, als, ik, als ik bijvoorbeeld van mijn vrouw of meneer de schoentjes een beetje heen en weer zeg aan. Of die beentjes dan. Dan denk ik, dat, naar nou dat tafeltje ga, ga ik toe. Weet mm. je. En er zijn er ook mensen die... die ...ontzettend eenzaam zijn. Met de nadruk op ontzettend eenzaam. Dat is schrijnend om te merken, Benno. Hoeveel mensen, vooral zijn dat oude dames. En dan blijf ik ook wat langer om even met die mensen even te praten. En dan, dan zeggen ze Kees van, ik kom hier weer terug. Ja, dat is voor mij... Een... Maar hoe merk je dat, dat iemand eenzaam is? Dat vertellen ze zelf op een gegeven moment. Ja. Ja, hè? Dus als het ijs een beetje gebroken is, dan, uh, dan heb ik wat deuntjes gespeeld. En dan, gisteren was er ook zo'n vrouw. Die zat hier, daar in de hoek, waar we naar op, op de vloedlijn in de zee kijken. Uh, en die vroeg een kaartje, maar ze dorst het bijna niet te vragen. En ze was al een keer eerder. Uh, en uh, die woont in Amsterdam. Normaal speel ik niet meer in Amsterdam. Maar voor haar maak ik zeker een uitzondering. Ik heb een kaartje gegeven, dus ik denk dat ik gebeld word. En ga ik speciaal voor haar daar naartoe en met die andere mensen... Spelen. Maar geef je dan een privé concert? Of hoe moet ik dat zien? Nee, ze woont in het tehuis, dus dan zullen ze wel zorgen dat er andere mensen ook bij zijn, denk ik. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En, uh, Maar goed, waarom wil je niet in Amsterdam spelen? Nou, ik, ik, heb, uh, ik heb voorheen veel in Amsterdam gespeeld. Uh, ik ben een jongen uit een dorp en ik kan me herinneren, de eerste keer, dat was in die, waar die rode lichtjes branden. En ik kwam naar binnen en toen zat er een, een oude meneer met een dame. En ze, die dame zat met mij te chansen. Nou, ik denk, ik heb meteen deze chance. Want ik, ik, ik, was, ik wist het helemaal niet. Ja. Ik wist het echt niet. Je zat op het ouderzijds uh, achterbureau. Ja, ja. ja. En, en, ik, en ik heb daar op een reclamebureau gewerkt. Uh, zeven jaar. En uh, toen, uh, toen werkte het daarnet en toen stond er een, een dame uh, op de hoek van, van de Utrechtse straat. Nou, ik denk, uh, die staat te liften of zo, die staat te kijken. En uh, de, de, de, ja, stom eigenlijk. En heel naïef als zo'n zo, zo, zo, zo, zo, zo, jongen uit zo'n dorp, zoals ik. Uh, en toen zei ze uh, nee, ik moet daar helemaal niet doen, mevrouw toen, toen had ik het door, mevrouw <lacht> <lacht> maar ik moest soms word ik schatelagend wakker oh, dan denk ik oh, oh wat, een, wat een verhaal oh, wat een ja. ding heb ik meegemaakt joh, dat is toch prachtig ja muzikanten maken veel mee hè? Ja, ja dat klopt ik weet nog wel voorbeelden, maar dat, maar dat vertel ik je wel als privé. Want dat is, dat, is, dat is voor deze uitzending eigenlijk een beetje te gek. Maar je vertelde, je hebt uh, ook in Amsterdam gewerkt. Wat deed je daar? Ik was uh, grafisch ontwerper uh, en uh, tekstschrijver. Hm. Ja, voor het uh, reclamebureau van Ypres. Een middelgroot, middelklein uh, reclamebureau. Ja, maar maar, veel dat, dat tekstschrijven, dat kwam je denk ik ook wel van pas om je liedjes te schrijven. ja, jazeker. jazeker. En ik wil, uh, kost wat kost. Nou, dat, dat, zo bedoel ik het niet. Maar met die Marit Verver die jij ook gehoord en gezien hebt. Uh, uh, wil ik nog, nog proberen om, een, om, een, om één lied te, te schrijven. En ik heb een deusje faux gekocht. Uh, en dan een mooi, mooi filmpje erbij. En dan een, een, een muzette-achtig. Misschien wel een Hollands-Franse uh, muzette-achtig chanson, zeg maar. Ja. En uh, zij staat daar ook wel voor open. Dus misschien gaan we dat de komende maanden doen. Ja. Nou, over chansons gesproken, ik, ik zag een uh, Joep Marit uh, uh, Wer, zegt de achternaam maar nog? Verwer. Verwer. Ja, een beetje lastige naam voor mij. Maar uh, zij, uh, zij zingt chansons. Ja. En op uh, YouTube is een, een liedje te zien van haar, en jij begeleidt haar. En dan gaat ze van Frans naar een. Het is, uh, Ramses Shaffi heeft Ramses dat Schaffi. vertaald en, of een eigen invulling eraan gegeven. En dan gaat ze van het Frans naar het Nederlands over. Ja, dat klopt. Uh, als ik even een uh, kleine anekdote mag vertellen over Ramses Shaffi, die ik ontzettend waardeerde en, en, en een prachtige... ik ben drie keer naar een concert geweest, twee keer in Nederland en één keer in Antwerpen. En uh, Ramses uh, had een keer een Benefiet concert in de Echtgrond aan Zee... Want daar was iets vredelijks gebeurd. Ja, ik zal het toch even vertellen. Dat was een jongen achternaam geloof ik. En die hebben ze helemaal... Nou ja, dat ging niet goed met die jongen. Hij is overleden aan het strand. Zulke dingen gebeuren in de wereld, jammer genoeg. En dat gaat niet... Dat blijft nog wel even zo doorgaan. Op een negatieve manier. Maar uh, Ramses had een concert. Een benefietconcert. Ik kwam aanlopen met een akoestische accordeon over mijn rug. Een klein accordeonnetje. En hij had ook een accordeonnetje. Oh. Hij was net begonnen met uh, Laat Me. En uh, hij wenkte me en toen mocht ik dat lied... Hij ging het overnieuw doen. Mag ik een klein stukje spelen ja, van ja, hem? Want dat is toch een prachtige anekdote. Ja. En als ik dat speel... ben ik weer bij dat moment. Mm. Nou, dat gaat joh. Ik zingen, maar ma Benno? Ja. No, Laat me. Laat me, zei ik tegen mijn vriendin. Joh. Laat me me neigen, ga maar gaan. <tie> Weinig met Bach. Kier vécu sans scrupule. Je devrai mourir sans... Je ne t'ai fait pas crier encore. Moi le païen, le pauvre diable, qui prenait Satan pour Hamble. Je rends mon âme à tête basse, l'amour me tire par les cheveux. met Kees Oud in concerten, zo'n vijf jaar geleden. Mooie Franse chanson die uh, helemaal aansloot op het liedje... Laat me van Ramses Shaffi. Zaterdagmiddag 18 oktober kunt u ze weer zien... dan spelen ze op het plein tijdens de Kunst Tiendaagse in Bergen-Noord-Holland. Ik praat nog even door met Kees over Ramses Shaffi en hun spontane optreden. Dat was zeker spontaan en hij was toen al lid van de Bachwan... En die hadden in, in ik ben er ooit binnen geweest. Uh, later he, heb ik hem nog een keer gesproken, was je ook in, uh, daar in, in egmond aan zee, moesten wat dingen afwikkelen. En toen heeft hij me uh, het gebouw laten zien, dat stond ook in egmond en Nou, Menno, je, je wist niet wat je zegt. Kopere kranen, uh, hele uh, dure inrichting. En, uh, want dat, ja, dat was. Het was, was dat, kan je dat nou een secte noemen of, of niet? Ja, eh, goed beschouwd was Bachwan wel een secte. Ja. Was, ik weet dat, want ik heb eh, jarenlang in de New Age muziek eh, gezeten. En, eh, als radiomaker. En, eh, en daar was eh, Osho. Bachwan werd later Osho. En die had ook een heel eigen muzieklijn met eigen artiesten. Ja. Dus, eh, en eh, zodoende. Gingen we, gingen we daar uh, natuurlijk. Ja, dat kwam op mijn pad. Want ze zaten in Amsterdam, een stel die de ja. muziek uitgaf. Um, maar uh, Bachwan, Osho, die toen eerst Bachwan heette. Dat was natuurlijk, ja, dat, dat was die tijd daarvoor. En, <coughs> en ja, dat werd, een heleboel mensen werden daardoor aangetrokken. Jij niet? Ja, ik, ik, ik ook wel. Maar ik heb ook wel, uh, in Bergen-en-Zee was ook een sectegroep en uh, die liepen met die plastic schorten voor <kijkt> en uh, ik uh, kende verhalen en ik, ik geloof dat dat ook zo gebeurd is. Er uh, werden jonge mensen geronseld, die mensen liepen in Alkmaar en die ronselden dan uh, kinderen en die werden daar gehers, gehersenspoeld. Ik had nee. een, neefje, een, een neefje en die heeft dat, dat ook moeten meemaken, ja. dus dat, dat is, maar dat is weer de, ne de, ne weer de negatieve kant van, uh, van het leven, zeg maar. Ja. Nou ja, de Oshou-beweging bestaat nog steeds. Maar voornamelijk dacht ik in, uh, in India. Daar hebben ze nog een resort. Um, maar goed, uh, ik zit even na te denken over Ramseshafi. Dat was denk ik maar een, een bepaalde periode in zijn leven waarschijnlijk. Ja, ja dat, ik, ik, ik, dat, dat, ik, ik weet niet hoeveel, hoeveel, hoeveel jaar dat heeft geduurd. Maar uh, ik, dat, dat is, op een gegeven moment was het wel afgelopen, geloof ik. En hij heeft natuurlijk ook heel veel gemuziceerd en samengewerkt met Lisbeth List. Ja. Die heeft eigenlijk een andere naam, hè? Een langere naam? Ja, ja. ze komt uh, ze kwam trouwens ook uit, uh, uit Noord-Holland, toch? Ja, dat is een grapje hoor. Oh, oh, Lisbeth List en Bedrog. <lacht> <lacht> Kijk, nee. dan word ik zelf ook nog even op een verkeerde <lacht> been gezet. Uh. Nee, maar dat is, het was, die waren ze vaak samen natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Dat was een hele bijzondere relatie eigenlijk hè, ja, tussen die twee. Dat klopt. Ja. Ja, ja. Uh, over relaties gesproken, dat was een, ook een werkrelatie. En heb jij ook dat al, ook gekend, werkrelaties? Uh, hoe bedoel je, even van, met, met, met accordeon of met andere mensen? Ja, ja met zangeressen. Ja, ja. Je, je begeleidt nu een zangeres, maar die is, dat had je dochter kunnen zijn. Uh... Ja, uh, nou, heb ik geen kinderen. Tenminste, ik denk van niet. Ja, <laughs> Tot het moment dat ze voor een halamentatie voor de deur staan. Dat kan zomaar. Ja. Maar uh, ik, heb, ik heb wel relaties gehad. Maar ik heb eigenlijk nooit... Uh, eigenlijk, uh, dat zei ik net al tegen je. Uh, Zo net. Ik, ik, ik, ik ben eigenlijk min of meer getrouwd... of uh, dikke verkering met mijn accordeon. Dat klinkt gek. Maar uh, als ik me een beetje verdrieken vol... door de omstandigheden in de wereld... waar we helemaal niks als individu aan kunnen doen... Uh, maar, maar ik, ik vind gewoon uh, dat we maar positief moeten blijven. En als ik speel, ik heb thuis ook een, uh, een akoestische piano staan. Uh, daar speel ik ook wat af. Uh, als ik een beetje verdrietig ben, dan speel ik die, dat verdriet eigenlijk een beetje weg. He, en dan voel ik me weer een stuk beter. Ja. Zo is het. Maar, maar een relatie met. Uh, wel met, met diverse bandjes, duo's. Ik heb ook met Carnaval gespeeld, maar ik hou niet van Carnaval. Omdat die liedjes allemaal uh, op elkaar lijken. Maar ik heb wel. Uh, die, Rob, Rob Krems heeft de snollebollekens. Ja. ja. Nou ja, ik, ik, ik, ik vind het wel geweldig op de manier hoe hij dat toch voor elkaar heeft gekregen van links naar rechts. Mm. He, en dan denk ik altijd aan de politiek, maar niet aan de snollebollekens. Nolle bolkes in dit programma, maar wel toet Tielemans met Midnight Cowboy. Even nog wat over Toets Tielemans. Zijn echte naam was jean Baptiste Friedrich Isodor Baron Tielemans. En hij was een Belgisch jazzmuzikant en componist... die behalve gitarist en mondharmonica-speler... ook bekendheid verwierf als virtuoos fluiter. Zijn bijnaam Toets is afgeleid van de muzikanten Toets Mandelo en Toets Camarata. Toets Tielemans werd geboren in Brussel op 29... April 29 april 1922 en overleed in. eens even kijken. eigen Brakol in België op 22 augustus 2016. Voor dit uur alweer het laatste gesprek met Kees Hout en ik praat met hem over zijn accordion. De accordion, dat is je. nou ja, zeg maar je minares, je, je vriendin en. maar. Je ik heb begrepen dat je, dat je heel veel minares hebt, want je huis hangt vol met accordeons. Ja, te veel. Te veel. Het lijkt op een museumpje. Uh, en uh, uh, ja, ik, heb, ik ben een beetje accordeonfriek. Maar uh, ik, ik, ja, ik, moet ze ik moet ze verkopen. Want ik, ik, kijk, ik speel, ik speel op deze en heb ik nog een Italiaanse mencassini. dat is een akoestisch accordeon. En waarschijnlijk ga ik daar ook op spelen als ik maar het begeleid op. 18 oktober tijdens de kunstdiendagse in Bergen. Mm. Ik zou zeggen, kom, kom even langs als je tijd hebt. Ja, zeker. Um, maar hoe, waarom heb je ze allemaal verzameld? Was, was dat een, zeg maar een obsessie voor je? Van dat je eh, elke accordion heeft zo zijn eigen geluid, dus dat wil ik hebben. Nou, er zit wel een gedachtegang uh, achter... Uh, uh, kijk, ik, ik word nu volgende week, anderhalf week, word ik 78. En ik heb ook een aantal kleine accordeonetjes. En ik wil eigenlijk proberen om in Dorpshuis de Blinkert in Schorl om daar uh, kinderen les te geven. Mm. Ja, omdat ik het zo... Uh, kijk, als, als, als kinderen uh, een, een, een, een instrument willen bespelen... Dan kiezen ze vaak voor, nou, laten we zeggen, een keyboard of, of een gitaar. Maar ik wil eigenlijk uh, met die lessen ook, ook de, de, het prachtige instrument accordeon promoten. Hè? Dat, dat voor de, en dan, dan, dan, dan mogen ze daarop spelen, dat, dat kost dan niks. En als, ze, als het goed gaat, kunnen ze da, die voor een, voor een leuk prijsje, waar ik daar ik ook geen winst van te hebben, dan praat ik over 100 of 150 euro. Dan kunnen ze zo'n accordeon aanschaffen. Dat is uh, idee fix erachter. Er is trouwens wel een enorm prijsverschil in Accordeons. Ik zag het inderdaad, de prijs die jij noemt, 100, 150 euro tot 4.000 euro. Ja, en de Honer Cola, dat is de duurste, die kost 50.000 euro. Zo. Dat maar hoor je dat dan ook? Ja, jij wel waarschijnlijk? Nou, ik hoor het wel, maar als dat prijsverschil zo groot is... Uh, want uh, ik mag het niet zeggen, want hier komen ook Duitse toeristen... maar de, de, de honde klinkt een beetje als de, du, du, de, de Duitse. Hij klinkt een beetje cool. <lacht> <lacht> en wat hoor je het liefst? Wat voor klank hoor jij het liefst bij de Accordeon? Ik hoorde eigenlijk het liefst... Uh... De, de, de, de, de musetteklank, maar wat ik ook leuk vind, de, de, de, de, de volle Amsterdamse uh, oh, ja. trilling. Ja. Kijk, ja, ja. laat ik eens horen. een voorbeeld geven, Peno. Uh, Kijk, dit is de, de, de, de Franse. Enzovoorts. En dat is de klank die jij eigenlijk het, het lekkerste vindt van, uh, om, ja. om te horen. Ja, de, ik, ik vind zelf dat het uh, dat, dat Amsterdamse uh, lied, zeg maar... Uh, toch wel verwant is uh, aan, aan, aan de Franse dat die klank die ik je net laat, liet horen. Maar als ik dit speel, dan denk ik weer aan vroeger... toen ik uh, tijdens het Jordaan-festival in Amsterdam... Uh, ja, toen was ik een jaar of dertig of zo, dat de mensen nog op straat gingen dansen. Nou ja. ja. ja met zo'n... Uh... Oh, dat is een trompet, Kees. Dat zit er ook in. Al oh, deze. Ik, wo ik woonde toen in een afgekeurde woning in Amsterdam. Al die woning. Zo, so, en dat is, dat is typisch het Amsterdamse. Ja, ja, ja, ja. Ik heb sommige mensen, dat ik denk dat ik daar ook gewoon, gewoond heb, dat ik een Amsterdammer ben. Ik praat, ik praat soms een beetje. Je hebt een licht Amsterdamse accent. Ja, ja. en je vergeet je nooit en zal. I'm your darling, your the Dit is een van de Jordaan-festivals. We kunnen nog wat muziek laten horen voordat het nieuws er is. Um, laten we eens luisteren naar Kees Oud met een ode aan de Kliniclowns. Ziekenhuis. Je voelt je zo verlaten, je denkt was ik maar thuis. Dagen, weken, maanden is dokter je beste vriend. Maar hij kan je niet troosten als je stilletjes hebt gegriend. Ik ben geen gewone grapjas, maar een creamy cloud is heus. En een mooie rode neus. Zet hem op, kan niet af, gewoon een beetje mag. Voor jou zing ik elke dag een liedje met een lach. Voor jou zing ik elke dag een liedje met een lach. Mag ik even zitten op het randje van je bed? Ik speel op trekharmonica en jij drinkt trompet. Mag ik wel jouw vriendje zijn in het grote ziekenhuis? Ik vertel een verhaaltje van een olifant en een mens. Ik ben geen gewone grapjas, maar een trinieklauw is een dus, Met veel te grote schoenen en een mooie rode neus. Zet hem op, dan weer af, doe gewoon een beetje maf. Voor jou zing ik elke dag een liedje met een lach. Voor jou zing ik elke dag een liedje met een lach. Twee grote kinderogen kijken mij vragend aan, alsof ze willen zeggen: waarom is dit mij aangedaan? Bij het zien van zoveel kinderleed raakt zelfs een klam van streek. Dan zeg ik met een brok in mijn keer: nou, dag, tot de volgende week. met de aan Cleaning Clowns. We gaan eruit met een artiest, uh, Art Patients, die speelt op mondharmonica. Ja, maar ze blijven helemaal in de sfeer. En uh, we gaan luisteren naar het laatste, uh, naar die track, The Wishing Well, een mooi uh, instrumentaal nummer, zoals, ik dat ook, uh, zoals je dat van mij gewend was uit mijn new age muziek De nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. -M -M. ZFM met het nieuws van 9 uur. Jeroen van Kampen.